Drie uur door Almegens met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse stad Belfast zijn opnieuw rellen uitgebroken... tussen katholieken en protestanten. Bij de onlusten raakten negen agenten gewond... van wie er drie moesten worden opgenomen in het ziekenhuis. De politie gebruikte traangas en rubberkogels... om de partijen uit elkaar te houden. Sommige betogers gooiden benzinebommen, vuurwerk en stenen naar agenten. Het was de tweede dag van rellen op rij in Belfast. Zondag raakten 47 agenten gewond... Protestantse groepen wilden protesteren tegen een mars van een katholiek muziekkorps. Toen de politie hen tegenhield, bekogelden ze agenten met stenen en flessen. Tijdens het marsseizoen komt het geregeld tot onlusten... tussen katholieken die willen dat Noord-Ierland onderdeel wordt van de Ierse Republiek... en protestanten die willen dat het Brits blijft. VVD-leider Rutte reageert laconiek op de jongste peilingen. In de politieke barometer van ipsos Sinovet is de PvdA groter dan de SP. Volgens de barometer komt de PvdA op 30 en de SP op 24 zetels. De VVD zelf staat op 35. In het tv-programma 1 voor de verkiezingen... zei Rutte dat het hem niet zoveel uitmaakt of de PvdA of de SP het grootst wordt. Zolang ze maar niet te groot worden, voegde hij eraan toe. Hij zei verder dat het lood om oud-ijzer is. SP-leider Roemer zei dat hij nog steeds kandidaat-premier is. Ik heb de laatste week behoorlijk wat over me heen gehad. Maar hoge bomen vangen veel wind en ik heb een stevige bast, zei Roemer.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 Duncan kreeg in juli een hartaanval en sindsdien ging het slecht met hem. Michael Clark Duncan was 54 jaar. Het weer, vannacht brede opklaringen, maar ook nevel en mist. Overdag vrij zonnig, wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NMS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Dallinga. Volgens foodwatcher Anneke Ammerlaan is het een trend. Het Flintstone-dieet. Oftewel het oer -dieet. Dat betekent veel groenten, fruit, noten, zaden... kokosmelk, vlees... en helemaal geen brood, pasta's en aardappelen bijvoorbeeld. Lijkt dit u wat of helemaal niet? Wat zijn uw ervaringen met diëten, met afvallen... Hebt u misschien overgewicht en vindt u dat wel prima? Of doet u juist uw stinkende best om de kilootjes eraf te fitnessen? Bel met de studio op het gratis nummer 0800-1121. En dat heeft Esther ook gedaan. nacht voor Esther. Dag Esther. Hoeveel weeg jij? Ik vraag het maar aan iedereen. Ik ben nu, uh, kijken, uh, 95. En, en wat is je lengte? 175. Oké, okay, dus, dus ja, je kunt spreken over overgewicht. Ja. ja en en um, heb je eerder uh, nog meer gewogen? Of is dit de top? Ja, ik ben uh, nu 15 kilo kwijt. Zo. Ja. En in hoeveel tijd? Een jaar. Oké, okay, en hoe heb je dat gedaan? Hoe heb je dat aangepakt? Uh, ik, heb een, uh, ik, heb suiker, ik ben suikerpatiënt. En ik heb een vriend die mij kan begeleiden met suiker want zijn... Lege moeder heb het ook. Mm -hmm. En die houdt mij ook in de gaten. Als ik ben echt stresseter, als ik te veel snoep... dan moet ik het inleveren en ja, ook gezonder eten. Want je snoepte te veel en je had ja. niet gezond genoeg. Nee, want ik heb een ex-man gehad en die, heb ik, die was psychiatrische patiënt. En die heeft uh, alleen maar mijn patat gegeven, twee, drie jaar lang. Oké, okay, en, en de huidige situatie is dus beter... Ja, mijn huidige vriend is beter, want ja, ze moet, weet hoe het ook moet omgaan. En die steunen mij er ook mee. En waarom ben je een stresseter? Eh, ja, echt scheiding. Elf jaar met een psychisch patiënt geleefd. En dat gaat ook energiekosten en stress. Ja. Opnames en dan zelf moeten we dan werken. Dan ben je alleen maar aan het werk, dieren verzorgen, werken, ziekenhuis. En dat gaat ja, dag in en daaruit. En kun je beschrijven hoe dat dan ging? Um, het, het vreten om het. Ja, daar komt het dan toch op neer om dat zomaar even te noemen? Uh, ja, als ik thuis kwam, dan was het echt alleen maar. Nou, mijn ex-man deed dan boodschappen. Het was alleen maar betaald in huis. Frisdranken en veel snoep in huis. Terwijl ik een briefje had gemaakt van wat ik wel en niet mag hebben. En daar hield hij zich geen afspraak aan. Mm -hmm. En bij deze vriend die. Uh, ja, dat eens twee boodschappen. En die weet wat ik wel en niet mag hebben. En als ik echt wil snoepen, dan is het leven Morgen weer een dag. En, ja, en als ik niet lekker ben, ook testen en je plaatsen, dat ik door blijf eten. 15 kilo afgevallen dus. Ja. Kijk je dan anders naar jezelf? Ja, ik, voel, ik kan een leukere kleren aantrekken. Ik voel me lekker in mijn vel zitten. Ja, het is dus wel veel positiever. Ja, en ook een, misschien een lievelingsbroek of trui die je eerst niet aan kon, meer, ja. maar nu weer wel. Ja, ik ben van uh, maat 56 ben ik naar de 48 gegaan. Zo. En, en loop je dan ook anders over straat, bijvoorbeeld? Ja, veel positiever en ja, leuker, andere kleding aan. Een beetje sexy kleding en dergelijke. Ja, dat durf ik wel nou weer aan in plaats dat ik alleen maar kooltrui en uh, truien aantrok. Mm -hmm. Ik was de zomer, liep ik altijd truien aan en spijkerboeken. Dus dan kun je zeggen dat het meer uh, zelfvertrouwen geeft? Ja, en, en uh, hoe dankbaar ben jij je vriend dan? Zo? Hoe dankbaar ben jij je vriend dan? Heel dankbaar, want uh, ja, ik toch iemand die met me meeleeft en die weet wat suikerziekte is. En doet het ook dat iets ik... met, met jullie relatie? Ja, dat is uh, positiever en uh, ja, je wordt nou echt gewaardeerd, mm -hmm. ook hoe ik ben. En ook door, mijn ple door zijn pleeghouders word ik ook geaccepteerd. En dat was bij mijn extra mijn ook niet. Dus, dus al met al uh, een grote vooruitgang voor jou. Ja. Ja. ja. Wat is nou de tip die je de luisteraar kan meegeven? Uh, gezonder eten, drie keer per dag. En niet snoepen. Alleen aan de achter niet meer eten, s'avonds. Oké. Okay. Esther, dank je wel. Uh, en ja, ja. en uh, vannacht uh, dus ook... Niet snoepen, wat je misschien eerder wel had gedaan? Nee, nee, nee, nee. Of, of neem je dan nog wakker, een... Ik ben net wakker, ik de uitzending ik denk, hé, hey, dat, dat vind ik wel een goed onderwerp. Ja, nou, en, en je bent een mooi voorbeeld van uh, waar, waar het blijkt dat, dat het dus gewoon kan afvallen. En, ja. en dat, je het, uh, dat je er gelukkiger van kan worden. Esther, dankjewel. Ik wens je een fijne nacht. Graag gedaan. Nacht. Dank u wel. Goeienacht, dit is de nacht. Met wie spreek ik? Ja, goedemorgen. Je ja, spreekt me Gerard. Dag Gerard. Goedemorgen. Ik uh, vraag het ook aan jou. Voel je me aankomen? Ja. ja, ik voel me aankomen, ja. Hoeveel weeg je? Ik weeg maar ik weeg 115 kilo. Oké, okay. dat, dat, dat, is... Is dat is een hoop. Dat is, dat is vrij veel, ja. Ja, hoe komt dat? Hoe komt dat? Uh, nou, ik ben, dus, ik ben gewoon onder een tour, laten we zo maar zeggen. Uh, ook zakelijk stress, problemen en andere dingen die gewoon gewoon overheen komen. Mm -hmm. en wat voor stress is dat dan? Ah, stress, uh, ja, gewoon het leven, chill, het gewoon uh, de dood van mijn vrouw, het werken uh, van de dood van mijn vrouw, het opvoeden van de kinderen, de problemen gewoon die je ermee hebt. Mm -hmm. uh, ja, en je gaat ergens ga je post je inzoeken. Mm -hmm. Ja, en op een gegeven moment was het gewoon niet meer te houden. Ik was gewoon echt uh, op een hele verkeerde manier bezig. Ja, en ik dieet geprobeerd, voor geprobeerd. Ik ben wat kind zijn, dan ben ik altijd heel zwaar geweest. Maar niet hele tijd. Ik heb in het ziekenhuis gelegen, een jaar lang. ik heb uh, een dieet gehad, maar niets. Heeft dus ik ben echt ik ben continu mijn hele leven aan het lijnen geweest. Maar het heeft allemaal niet geholpen tot nu toe dus? Het heeft echt allemaal niet geholpen. En op het laatst dan uh, was ik echt 186 kilo. 186 kilo? 186 kilo. Hoe moet ik dat voor me zien? Uh, kun je dan door een normale deurpost? Uh, ja, ik kon door een normale deurpost, maar ja, niet echt dat je zegt... Van, de deurpost mag niet te klein wezen. Nee. En in een auto? Een wat kleinere auto? Uh, uh, ja, een klein autotje, daar pas je helemaal niet in. Daar pas je niet ja. in? Nee, je had echt een, een zware wagen, een grote auto nodig. En, en, en hoe loop je dan? Ik bedoel, dat, dat lijkt me heel vermoeiend. Ja, het is uh, heel erg vermoeiend. Het, het is heel erg zwaar. Je ken nog helemaal niks meer. Op het laatst kom je uh, om het punt van dat je echt niet meer kan. Ja, ik ben nou op het ogenblik ben ik, uh, 55. Uh, op de... Uh, ja... Ik ben ook verzorgd door zusters. Ze kwamen hier twee keer per week, kwamen ze hier dan douchen, want je had geen lucht meer. In bed ging het niet meer, want mijn maag die drukte tegen mijn longen op. En ja, je kreeg gewoon helemaal geen lucht meer. Dus je lag, je lag in bed, maar je kon niet in bed leggen. Dus het slapen, dat ging beneden in de stoel. En wat, wat dacht je dan allemaal niet? Wat dacht ik in oh godsnaam niet? Uh, daar ben ik in godsnaam mee bezig. En, en ja, wat is dan het antwoord op die vraag? Uh, nou, ik ben ook gewoon aan het praten geweest. Ik ben met mensen aan het praten geweest. En dan zeggen ze zeggen zo van, joh, moet je luisteren. En de diëten dat helpt jaar gewoon helemaal niet. Klaar. Je moet gewoon helemaal verzorgd worden. En toen kwam er eentje en die zegt van, Jong, je moet je luisteren. voor word je niet geopereerd. Dus ik heb een operatie gehad. En ik heb een bijpasoperatie. Dus dat de maag kleiner wordt... En mijn darmomlegging, nou, dat hebben we gewoon geholpen. Mm -hmm. ja, ik ken gewoon alles weer. Ik ken uh, ja, mijn schoenen aan trekken, ik ken gewoon naar de wc toe. Ja, ik ben gewoon een heel ander mens. Dus dat was voor jou uh, ja, echt een uitkomst? Het was gewoon een uitkomst. Maar waarom ja. werkt de diëten niet voor jou? Uh, je zit gewoon in een bepaalde put. Je zit, je zit er gewoon in een spiraal. Een negatieve ja. spiraal. Je zit gewoon in een, ja. een negatieve spiraal. En dus elke keer klim je een klein stuk in de boven. Maar wat je omhoog klimt, dat val je even hard weer terug naar beneden. Mm -hmm. Ja, en dan kom je steeds meer stiepder en dieper en dieper in de put. en Het gaat gewoon niet verder, meer ja. En nu dus 115 kilo. Um, het was dus veel meer, 186 zei je. Ja, klopt. En is dat uh, uh, begonnen, die, die uh, uh, toename van het gewicht na de dood van je vrouw? Uh, nee, ik ben vanaf kind zijn ben ik altijd zo geweest, ik ben altijd zwaar geweest. Maar nee, echt na het, uh, ik ben ook met mijn vrouw ben ik wat afgevallen. Ja, het, het meeste wat ik gewogen heb dat was 110 kilo. Maar na het overlijden van mijn vrouw ben ik echt zo op zwaar geworden. Het tijdens de ziekteperiode van mijn vrouw. Maar wat wat at je dan allemaal? Um, je, je vrouw was dus overleden. Um, dan zat je thuis. Uh, wat, wat werkte je allemaal naar binnen dan? Uh, op een gemiddelde ja, avond? Nou ja, je hè. Ja, ik hou echt wel van een chocolaatje en een koekje. En kijk, en, en ik pak geen koekje, ik pak een pakkoek. Ja, Ja, en uh, nou, chips. Ja, ik ben zo chips achter, maar een lekker brooderandje kaas en worst. Ja, dat lust het allemaal wel. Ja. Hoe, hoeveel uh, ging je dan uh, op één dag doorheen? Eh. Uh, nou, ik denk dat ik een, een, een boter 10-12 nodig had, buiten je warm eten. Nou, dan schep je ook echt wel uh, een keer of twee op. Ja, nou, een lekker lapje vlees erbij. Uh, drinken ook, ja, dus drinken, eh, uh, fruchtig uh, uh, limonade, alcohol, vond ik dronk niet, maar... Uh, ik dron fruchtig limonade, maar echt wel de suiker. Ja. Ja, en suiker is ook gewoon een hele grote boosdoener. Ja. Ja, uiteindelijk dus toch uh, gelukkig door die operatie uh, flink uh, afgevallen. Um, ja. Hoe, hoe, hoe, hoe voel je je dan nu? Heerlijk. Heerlijk. Ben je, heerlijk, ben je ja. gelukkig dan nu of niet? Ja, ja absoluut. Ik uh, wil wel meer afvallen. Ik hoop dat ik meer afval. Ik uh, ben een jaar geleden geopereerd, mm -hmm. Dus het gaat, uh, iedere keer gaat er wat band En ik hoop echt rond die 100 kilo te komen. Maar maar... hoe ga je dat dan bereiken zonder diëten? Uh, nou, die de, uh, je moet natuurlijk, je hebt bepaalde voedingssupplementen nodig. Dat wel, maar voor de rest, je kan gewoon het niet veel meer eten. En je moet je ook gewoon bepaalde instructies houden. Met, bijvoorbeeld, uh, je eet wat, die kan een, een boterhammetje wegwerken. En na dat boterhammetje niet gelijk drinken, dan moet een half uurtje, 5 tussen zitten. Dus ja, want anders voel je het eten weg. Maar veel te het maken met gewoon. discipline. Ja. Heel veel discipline en wat ze ook zeggen, omdat, uh, want ik loop zelf bij obesitas dan. En uh, wat ze ook tegen me zeggen, van, uh, moet je luisteren. Je moet dat gewicht blijven houden, ja, maar ga er ook bij sporten. Ja. ja dus je moet gewoon discipline hebben om gewoon, uh, ja, zorgen dat je gezond leeft. Dus gevarieerd eten, uh, wat sporten erbij en... De hele discipline van je leven is dus helemaal veranderd. Want het is anders ook echt gewoon gevaarlijk, hè? Ja. Hartfalen kan je overkomen. Er kan natuurlijk ja, van alles gebeuren. Ja. Ja. Ja, je, kan, je kan je hart, uh, wat er ook van is, je, je, benen, je benen gaan begeven. Je gaat uh, de benen gaan gewoon springen. en Die springen open omdat je volgens mij je blijft houden. Ja, geen pretje. Nee, nou, maar gelukkig dus van 186 naar 115. We hopen dat dat nog verder gaat dalen, dat, dat okay. gewicht van jou. Uh, heel erg bedankt voor je verhaal. En um, als je ook een verhaal hebt over afvallen over diëten, bel 0800-1121. De sweet. En funny, funny. Een lekker vrolijk liedje. Zo om drie uur 18 midden in de nacht. Maar uh, ja, waarom zou je niet toch gewoon lekker gaan dansen in je woonkamer? Ook al is het kwart over drie, maar wel uitkijken voor de buren. Jos, goeienacht. Goedenavond. Uh, dansen is dat iets voor jou om af te vallen misschien? Of heb je dat helemaal niet nodig? Nou, nou, ja goed. Ik, ja, ik ben nu 48, dus leeftijd leg ik een beetje tegen. Maar echt aanleg heb ik niet. Oké, okay, ja. Maar ik ik moet hoeveel... er beetje op mogen gaan letten. Oh ja, maar hoeveel weeg je dan? Ik weeg nu uh, 82 kilo op 1,80 meter. 80. Oh, ja, dan, dan moet je een beetje opletten. Ja, ja, ja. Ik ja. zal het aan wat af willen hebben, maar ja, dus, ik, ik kan nog wel uh, gewoon bewegen, zeg maar. <laughs> Oké, okay, wel gewoon bewegen. Nou, dat mag je toch lopen? Dat is ook wel weer een beetje lullig om te zeggen. Maar, maar um, waar, waar, geen... waarom, waarom zou je niet uh, wat afvallen dan? Of probeer je dat wel? Ja, dat, dat, dat probeer ik wel, min nog meer. Hoe dan? Ik probeer een beetje op te letten wat ik allemaal eet. Ik wil geen suiker meer gebruiken. En, uh, ja, zo wil ik dan een beetje zien te reguleren. En werkt dat? Mm, jawel. Dat klinkt niet nou, heel enthousiast, je... tjus. Nee, het zou wel wat harder mogen, maar ja, de, de, de noodzaak is nog niet erg genoeg, zeg maar. Oké, okay. pas dus als je honderd, tegen de 100 uh, uh, zit, dan ga je, uh, dan ga je pas ja, aan de slag dan. met jezelf. Ja, dan denk ik, ja, dan ja. wordt het wat uh, nijpender. Oké. Okay. Uh, wat is verder jouw verhaal? Jij uh, moet dus misschien wel een beetje afvallen, maar het kan nog? Nou, eigenlijk, ik, zat, uh, ik had drie keer het nummer ingedrukt. Ik denk, nou, ik wil toch nog even mijn verhaal kwijt, want... Waar ik gewoon zakelijk aan erger is gewoon de overheid die wel zo makkelijk zegt van ja, we worden het, het, het dik met snallen en uh, nou ja, goed, mooie praatjes met postdus 51. Maar dan zit ik er wel eens te denken van nou, waarom werken we niet met een kleurcode op de verpakking? Dan heb je, en dan moet ik het niet te moeilijk maken, want dat is ook niet uh, handig, maar gewoon vier kleuren zeg maar... Mm -hmm. En dan uh, begin je met uh, geel, dan kun je net zoveel deel van eten als je wil, ook door elkaar heen. Uh -huh. En dan groen, dat is dan iets, iets uh, gevaarlijker, dan moet je met, nee... Maar waarom ja. dan geel, dat is een beetje raar... Ja, nou, je kunt ook met groen beginnen. Ja, dan <laughs> maakt het helemaal ja. niks uit. Maar het, het gaat me er eigenlijk om dat je vier categorieën maakt, zeg maar, met een handige handleiding. En dat je dan je voeding beter kunt reguleren. Uh -huh. Want ja, nou, nou kun je zeggen van ja, er staat toch achter op de verpakking hoeveel suiker en onbebrande vetten en doorgebakte vetten. Dat zou ik zeggen, dat, dat staat er allemaal op. Ja, precies. En daar zit ik allemaal wel eens naar te lezen. En dan kijk ik even naar Sonja Bakker. En dan kijk ik naar uh, Wilma. En dan komt uh, Guus Gelukkig nog eens een keertje langs. En die lullen allemaal een kant op. Mm. Het gaat, er zijn wat basisregelen wat voor zover als ik mij heb in laten lichten, dat als je overgewicht hebt. ...geen suiker gebruiken zodat je je eigen vet opbrandt. Ja, maar je, je zou kunnen denken aan die etiketten... ...maar je zou ook kunnen zeggen... ...mensen hebben gezond verstand gekregen... ...die kunnen ook zelf nadenken. En misschien uh, die cola fles laten staan in de supermarkt. Ja, maar dan heb je dan... Ja, en nou, dan komt hij weer. Want dan heb je een cola fles... ...dan zou ik zeggen van eentje met een gele erop... ...zit geen suiker in. En met ja. een rode erop zit gewoon wel suiker in. Want ja. nu is het allemaal... Niet duidelijk genoeg. Oké. Okay. Ik ben benieuwd of het zal helpen. Nou, ik, ik, ik denk wel beter dan dat je 26 achterkanten moet lezen. En uh, ja, met het vet en met de suiker en allemaal uit elkaar moet houden. En, uh, gebakken vetmeel. En, uh... ja, en de vraag is natuurlijk, krijg je zoiets voor elkaar? Want de, de, de lobby is natuurlijk heel erg sterk en de, de producenten zitten natuurlijk helemaal niet op te wachten. Ja, nou, het ligt er maar net aan wat je produceert uiteraard. En, en, en, ja, die, die stickers, die zijn al lastiger te maken, hoor. Ja. ja. ja. Um, nou, dan zou ik zeggen, stem op een partij die zoiets voorstelt straks. Ja, ja, ja. Zit hij erbij dan? Volgens mij niet, hè? Nee, niet. Hè. Nee. Nee. Nee. Maar ja, ik, ik hoop eigenlijk een beetje dat iemand wel naar luistert die daar in die lobby zit. En dat ze dat meenemen. Of jij gaat gewoon de supermarkt in met die stickers? Ja, <laughs> na zo'n 40-urige baan. En, uh, heb heb en je gelijk en wat lichaamsbeweging, Jos? <laughs> ja, Toch? gelijk wat lichaamsbeweging. Ja, je moet wel aan de slag, hoor. Ja, nou... Maar is ik, straks ik, weg je honden. een beetje aan het verbouwen. toen zei uh, mijn zoon, die zei van... Ah, oh, je bent nog best wel lenig. Dus, uh, okay, ja, maar ja. Ja. Ja. ja. En dan ik denk kun je nog steeds wel zwaar zijn. Ja, precies. <laughs> ik wou net zeggen, zeg dat nou niet. Want dan... Uh, Doe nog weer wat. Okay. Weer nou, ik zou zeggen Jos morgen lid worden van de van de fitnessschool. Ja. Krijg je spijt van hoor anders. Ja? Ga je, ga je dat doen? Nee, nee. Ik kan wel even wachten, maar dat ga ik wel doen. Dat zit wel in de pen, laat ik het zo zeggen. Goed zo. Nou, Jos, dankjewel. Okay. Fijne nacht. Ja, jij ook zo. Tot ziens. Karel is uh, Hoi. Hangt ook nog. Hallo. Ho. Ja, goeiemorgen. Goeiemorgen, Karel. Karel. Hallo. Ben je onderweg uh, of niet? Zeg je? Onderweg? Ja, ja ik uh... Ik kom nou net uit mijn werk, dus. Dus, maar ja. Uh, en en is, je, sorry, is, is, is, is, is je werk verrijden of, of had je ook wel op de fiets gekund? Nee, dat is te verrijden. Okay. En ik heb ook nog zitten werk, dus. Oh, ja. Een dus, reden om, nee. om te fietsen, maar hoeveel weeg je? Uh, nou, niet meer zoveel. Maar ik, om heel eerlijk te zijn, ik zit net de radio aan en ik hoor het over dieet en afvallen. En ik, uh, ik ben 163 kilo geweest. Zo. Ja, en ik, uh, mijn vrouw die heeft avond lopen zeuren van jullie je moet er wat aan gaan doen. En bij mij heeft geen enkel uh, dieet uh, gewerkt. Mm -hmm. Totdat ik uh, een maagbandje heb genomen. Of een labband. Of ja. zo, uh, nou, en uh, nou weeg ik 93 kilo. Dat scheelt nogal. Ja, dat, uh, ja dus, maar ik heb het, uh, ik denk dat ik de punt uh, een beetje gemist heb. Dus uh, nu uh, van deze radioprogramma bedoel ik dan. Hoe bedoel je? Nou, ik, ik weet niet precies wat het over gaat. Want ik ben echt wel aan mijn werk. Hè? En ik zet de radio aan en ik hoor afvallen en ik denk nou, ik nou ga ik gelijk even bellen. Ja, nou, ik, ik wil <lacht> graag verhalen horen over, over diëten en over afvallen, hoe dat gaat. En, en uh, hoe je dat ja. uh, uh, verandert ook. Um, uh, hoe heeft het jou veranderd? Heeft het jou veranderd, het afvallen? Nou, om een klein beetje te vertellen hoe het allemaal zo gekomen is. Dat, dat is misschien wel interessant. Mm -hmm. ik, uh, ik heb vroeger altijd gevoetbald. En uh, ook op hoog niveau gevoetbald, totdat ik mijn kruisbaan gescheurd heb. En toen ben ik twee keer geopereerd en uh, inmiddels afgekeurd voor betaald voetbal en alles. En ik kon wel werken, alleen ik groeide, groeide en groeide maar. Wacht even hoor. afgekeurd en... voor betaald voetbal, zei je? Ja, ik heb bij uh, S.U.T.R.E. gevoetbald. Oh, echt joh? Wanneer? Ja. ja, in de jeugd, in de selectie. Maar ik ben nooit verder gekomen als de A1. Dat is toch best hoog? Nou ja, dat is uh, het, het voorstation voor het eerste, ja. Ja, ja, ja maar dan maar ja, dus net niet gered. Nee, nee. ik heb nou ja, net niet gered omdat ik uh, blessures kreeg. En, en, en door mijn blessures uh, ben ik alleen maar zwaarder en zwaarder geworden. En ik ja, ging uit het verkeerd leven, zo eten, uh, ongezond leven. ja Op een gegeven moment word je me dik en dik hè. En dan begin je 120 kilo en dan denk je van nou ja, dan ga ik zo maar mee door. Tenminste mee door, dat kan nog net dan. Mm. Ja, en dan word je 130, 135, 140. Ja, dan denk je van jee, dan word ik toch wel heel zwaar. Maar waar, waar, en, waarom, uh, waarom stop je jezelf dan zo vol? Ja, dat gaat vanzelf frustratie. Over het ja, gewoon dat je dikker wordt. Ja, om eerlijk te zijn, ik had alles al. Ik had mijn gezin. En, en ja, dat, dat, dat, dat is allemaal goed. En, en je, je gaat werk, je eet veel buiten de deur en, en, en ja, en alles. Je eet alles wat lekker is en zo. Ja, totdat je op een gegeven moment, uh, ja, gewoon een psychische klacht krijgt. Ik bedoel, ik, op een gegeven moment moest ik schoenen aan waar, waar geen fetus in zat waar, om het je alleen maar makkelijk te maken. Om, omdat je je eigen fetus niet meer kon strikken? Ja, bijvoorbeeld. Want ik had zo'n grote buik dat ik niet eens tot, tot, tot, tot mijn tenen kon rijken, zeg maar. Wat vond je dan van jezelf in die tijd? Nou, ik vond helemaal niks. Ik vond het prima. Eigenlijk toen. Waarom dan? En, ja, omdat het allemaal gewoon zo uh, langzaam erin geslopen is. Ja, eigenlijk ben je er al je omgeving bent er aan, er is niemand die wat zegt. Ja, totdat mijn vrouw op een gegeven moment zelf zegt: Van. Uh, ja, het wordt te gek en dit en dat. Uh, hier, was dan uh, raak je kwijt en weet ik wat allemaal. Nou, toen kreeg mijn vader een hart in mm -hmm. Die was ook nogal uh, flink. En uh, die had ook suikerziekte. En uh, ja, toen ging bij mij in eentje de knoppen om. En toen ben ik naar het ziekenhuis gegaan in Drachten. En uh, ja, dat, dat hij, uh, ja, dokter Zuilfra zit, uh, een lekker gesprek mee gehad, en die vertelde mij gewoon wat het levensbedreigend is. Maar er is dus heel wat voor nodig geweest om jou uh, aan het denken te zetten, blijkbaar. Ja, nou, dat heb, dat heb, dat heb ongeveer uh, een jaar of 14, 15 geduurd, ja. ja. Heb, je, heb je veel risico gelopen en wat hebben de artsen gezegd tegen jou? Ja, had ze gezegd. Ja, dat het gewoon levens, levensbedreigend is. Ik had een uh, zware vorm van obesitas. Ja. Ja, en uh, ik, ik heb wel gedieet, maar dat is dan even 5 kilo afvallen. En, en uh, ja, ik, ik ben geen volhouden. Ja, want daar is volgens e mij vooral mee te maken. Hè, met discipline hoor. Dat je zegt van: ik ben te dik en ik laat dat koekje liggen. Ja, maar dat, als je dat niet hebt. Dan, dan moet je andere dingen gewoon ondernemen. En dan vind ik zo'n uh, zo bypass vind ik dan weer te ver gaan, zeg maar. En mm -hmm. dit, ja, je moet het zien, ik heb nou een maagbandje. Ik heb een, een, een, een, een reservoir onder mijn huid zitten. En als ze daar vloeistof inspuiten, dan gaat die band die gaat dan strakker staan, zeg maar. Is dat, maar. dat is, neem ik aan, niet van de een op de andere dag geregeld, zoiets. Dat, dat krijg je niet zo. Ik, ik was dus daar nog zo dik, ik was 163 kilo en ik, ik was uh, in het ziekenhuis. En hij vond het zo levensbedreigend dat ik drie weken later geopereerd werd. Dat is snel gegaan. Ja, dat is heel snel gegaan, ja. Ja, ja en uh, ik moet zeggen, tot op de dag van vandaag, no nooit gespaard van gehad. En hij zit nog helemaal dicht. Want ik eet hem nog steeds verkeerd. Ja? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, uh, bij mij, ik, ik, als ik een bord eten opeet, zeg maar, ja, dat is misschien onsmakelijk, maar als ik nou een bord eten eet, dan hou ik misschien 20% ervan binnen. Hoe bedoel je dat? De rest gaat... Nou, als je, dat, dat, dat, ja, dat blijft allemaal boven die baan zitten. Want ja, kan er niet, ik eet... kan er niet doorheen. Nee, maar je eet te snel en je koudt te weinig. Ja. Dus daar gaat het niet doorheen en dan blijft het dan boven hangen. Die je natuur zeggen gewoon dat moet eruit, nou, dan klinkt het misschien onsmakelijk. Maar dan loop ik naar het toilet toe en dan druk ik het er weer uit. Maar ja, goed, het is. Dat is het niet is niet smakelijk, nee. Nee, nee, maar dit, dit, ja, het is ook niet normaal. Maar, ook maar, maar, uit de maar je, je vader is dus overleden of heeft een hartinfarct gehad? Um... Nou ja, die, die, die heeft een hartinfarct en die is toevallig drie weken geleden overleden, ja. Ja, ja precies. Maar ik, ik, ik, mijn ogen zijn opengegaan. Ja. Toen, toen, toen hij echt heel erg ziek werd. Maar dat ook was. weer niet helemaal dus, blijkbaar. Nou, dat, dat, dat uh, ja, hoe moet ik dat nou uitleggen? Kijk, als je geen brood kunt eten... Een brood dat gaat helemaal niet. Hè? Een brood dat klont, dat wat gewoon een klompje wordt dat. Vlees gaat niet. Maar ik drink dan wel mijn cola. Ja. En een bolletje erin. Ja. En, ik, en ik eet wel een stukje chocola, omdat ik anders niet aan mijn voeding kom. Je moet, uh, je moet een bepaalde calorieën per dag hebben. Ja, maar of je dat nou vindt in chocola en cola? Nou, die calorieën die ik moet hebben, wel. Oh, ja, ja, want ik krijg oh. geen aardappels of brood naar binnen. Oké. Okay. Waarom niet eigenlijk? Maar, nou, waarom niet? Omdat het dan... dan, dan, dan gaat het niet. Dat gaat niet doorheen bij mij. Of je moet heel kleine, kleine beetjes eten over de hele dag. want die discipline heb ik gewoon Nee, ja, Precies, daar, daar, dat, dat is natuurlijk... Uh, uh, waar het om draait dan. Ja, maar uh, daarom heb ik ook een, een maagbandje. Ja. Ja, dat klinkt heel stom, maar dat is. Uh, ja, dat is het enige middel. Waardoor ik zoveel afgevallen ben. Ja, het is voor jou en, een uitkomst en, geweest. Uh, zeg je? Het is een uitkomst geweest voor jou. En ja, ik zo? hoop voor je dat je, dat je nog verder uh, afvalt. En, mag ik je bedanken? Ja, en, en, en een goede reis terug naar huis. Dank je wel. dit is de nacht. Ja. ja. Succes met ons Dankjewel. Goeienacht. Hallo. Hallo, met wie spreek ik? Met Igor. Igor, hallo. Uh, ik heb ook diabetes en ik vind het heel moeilijk om dan af te kunnen vallen. Omdat ik uh, ja, snel uh, laag bloedsuiker heb, hypo. Uh, als ik uh, intensief sport. Mm -hmm. En uh, nou ja, ik heb een buik daar wil ik van af. En, uh, dat, dat, dat gaat gewoon moeilijk. Hoeveel weeg je nu, Igor? Uh, bijna 100. Uh, ik ben 1,85. Dus dat is niet echt obese, maar uh, voor mij te zwaar. Ik, uh, ik wil gewoon uh, eigenlijk 90 wegen of 85. Ja. Uh, en hoe dik is je buik dan? Nou ja, gewoon een meter omvang. Zo. Ja. En... Um je hebt moeite om af te vallen. Ja, nou ja, goed. Ik, uh, in de zomermaanden, dan, uh, als je veel fietst, uh, veel sport uh, of veel beweegt, bedoel ik, dan, uh, dan gaat het wat sneller. Maar het uh, komt er in de winter net zo hard weer aan. En ik eet niet veel. Ik eet op gezond. Ik eet veel groenten. Uh, soms wel uh, meer groenten dan, uh, dan uh, aardappels en vlees. Meestal. Ja. Meestal, niet altijd. En ik uh, kan goed voor mezelf kopen. Ik woon alleen, maar ik uh, zorg goed voor mezelf. Ik uh, kook altijd pers. Ik uh, koop verse groenten. Ik snij al zelf. Ik ben niet van de pakjes en de kanten klaar. Ik, uh, soms wel, maar dan ja. heb wel een stal maar, altijd, ja, maar, uh. toch, maar toch gaat het dan toch, uh, het gaat dan toch mis af en toe. Uh, ja, nou, kijk, je vangt, uh, Ik weet niet of je weet wat een hypo is leg even uit. Extreem laag bloedsuiker. Mm -hmm. en, uh, uh, dan val je om van de, van de, van de, ja, de flauwte. Ja, precies. En uh, wat ik dan in het verleden deed, was uh, uh, een half pak stroopwafels naar binnen werken. En dat schiet ook niet erg op. Om, om, om van het gevoel af te komen, om je weer sterk te voelen. Dus zo snel mogelijk suikers binnen te krijgen. Ja, ja, ja, ja. Uh, heel veel uh, ja. uh, chocola of... of Drijfsuiker, maar dat is dan beter. Uh, of ranya, dat kun je ook doen. En dan een boterander achteraan. Want uh, pure ranya, dat uh, doet ook je bloedsuiker uh, weer snel weer moet stijgen. Mm -hmm. Maar uh, ja, goed. Ik kreeg ik, ik, ik, ja, ik vroeger wel commentaar op uh, van ja, familie en zo. Gooi je moet eens wat aan je buik doen en zo. Dat vind ik toch wel vervelend. En uh, dat, dat, dat, dat je op een gegeven moment. Uh, heb je een bepaalde ondergrens van 95 kilo en dan kom je niet onder. En uh, kom je er wel onder, dan zit het ook zo weer aan. Mm -hmm. Ik was op een gegeven moment 103 kilo. Nou, mensen die echt overgewicht hebben, die schrikken daar niet van. Maar dat is. Ik ben uh, vroeger was ik altijd 70 kilo en uh, ja, dat, ik, ik heb daar helemaal niet te bouwen voor. En, uh, of, uh, naar het, ja, ik vind gewoon niet uh, geen porum hebben. Dat, uh, ik vind het niet leuk. Maar, nee. maar Igor, heb je, een, heb je een plan van aanpak om, om um, af te vallen? Nou ja, bepaalde dingen schrappen uit mijn dieet. Ja. En, uh, ging, uh, in plaats van uh, een s avonds s'avonds uh, uh, even een boterham smeren. Mm -hmm. Daar houd ik me meestal wel aan, maar soms dan, uh, ja, dan is de verleiding of de behoefte te groot. Ja, want daar, daar zit het te in. Waar, waarom is dan die behoefte soms te groot, hoe komt dat denk je? Nou ja, omdat ik vaak in de hypo schiet en uh, die lage suikers zo snel mogelijk. Dat is gewoon een heel maar, spenig, ja, Maar eigenlijk neem je dan te veel tot je? Bent je bent. Maar je neemt dan eigenlijk Onlacht te veel tot je dus? En wat? Ja. Je neemt dan eigenlijk te veel suikers tot je? Nou ja, je, je krijgt zo'n ongelofelijke trek en uh, ja. uh, dat... Uh, dat mechanisme wat je hebt om, om, om uh, te overleven, zeg maar, om, om zo snel mogelijk calorieën binnen te krijgen. Wat ja. vind je dan in, uh, in wat zoetere dingen en zo en wat, wat meestal niet goed voor je is? Nee, dus daar zit voor jou het probleem dat je dan eigenlijk te veel uh, suikers neemt? Bij, bij een uh, diëtiste. Maar uh, dat wisselde zich snel af van, van, van, uh, van de een naar de ander. En ik kreeg telkens zelf dat liedeltje te horen van de goede calorieën, de goede koolhydraten en noem maar op. Uh, ik weet wel wat goed voor me is, maar uh, ja. Kijk, het lukt ook niet om intensief te sporten, want je, bent, uh, je, je hebt de energie niet. Ja, dan, dan val je snel flauw. En, en dat draagt dan. Het gaat al vijf jaar zo, ik heb mm -hmm. al vijf jaar diabetes. En uh, ja, god. Ik, ik heb me erbij neergelegd dat ik uh, op een bepaald gewicht blijf. En dat wil ik onder de 100 kilo houden. Die is 95. Daar voel ik me wel goed bij. Maar uh, ja, het is niet gezond. Het is een moeilijke strijd dus voor jou? Ja, nou ja. Ik, uh, ik ben het een beetje zat. Ja, dat ik uh, al jaren overgewicht heb. Ja. Je klinkt ook niet heel vrolijk. Nee. En heeft dat hiermee te maken? Nou ja, ik, ik, uh, ik wil eigenlijk ook stoppen met roken. En uh, daar ben ik de uh, laatste nogal mee aan het struggelen. Hmm. Dat is een uh, moeilijke opgehaald. Uh, ik had vandaag ook uh, de hele dag mensen over de vloer die in de badkamer bezig waren om een lekkage te uh, te repareren, dus ik heb een heel gedoe gehad vandaag. En het was een drukke dag. En ik was uh, vanochtend om half vijf al wakker. En ik ben nou nog op. En ik moet morgen aan het werk. En uh, ja, het is gewoon... Uh, ik, ik ben bang voor de slaaploze nacht Maar ik probeer nog even... een paar uurtjes uh, erbij uh, te pakken. Maar ja, ga ik, uh, slapen, man. Down ben you? ik Nee, down ben ik niet. Maar goed. Okay, ik, uh, gelukkig. Ik luister nog even. En ik uh, probeer uh, wat... Uh, van opsteken. steken. Goed zo. En kruip in je bed zou ik zeggen. Lekker slapen. Ja, ik lig al met. mijn bed. En ik wens je sterkte met je, met je strijd radio, om af te vallen en van het roken af te komen. In, ja. Igor, dank je wel. Hey, bedankt voor het luisteren en uh, goeienacht. Dank je wel. city Your love heals the poison mine When the journey ends there's a new beginning When the risen man heals the weight of time oh, I can feel it over the line I see see the other side Do not be afraid of this earthly city Do not be afraid when the Pharaoh's night Draw near the lambs are waiting Where the river runs through the skies align From that painting of the ship We've all been chosen to the brainless creation and his dream design. Oh, I like can feel it over the line. I see the other country. I see the other side. Do not be afraid of the earthly city. When the when I was a child, I walked like a child, but now I'm a soldier. Like the bride and groom, I will be married. This surface city Do not be afraid when the fellows lie even though I walk through the valley of the shadow of death, even though I sink through the ocean, you will rescue me. I am standing in the fire, but I can hear the choir singing. I was a blind man stumbling, but now I see Burlap to Kashmir, other country. Aan de lijn is Diane, goedenacht. Diane, ja, goedenacht. Ja, ook Goeie nacht. Ja. Ik Sinds... was in de verontstelling dat iemand die stoppen wil met roken... zo'n enorme kracht erbij moet hebben... dat hij dus onze schepper daarom moet vragen. En daarom uh, reageer ik. Want het is heel erg moeilijk om te stoppen... Maar stel een datum, niet te snel um, stoppen, maar een datum en dan. Um, is het beter om eerst te mediceren en dan te stoppen? Want dan zou je hartfalen kunnen krijgen. Om e om eerst te en wat betreft. zei je? Eerst mediceren, minder nemen. Okay, ja. En dan die ja. datum vaststellen om te stoppen. Mm -hmm. En heel veel in gaan. Heb je er zelf ervaring mee? Ja. Ja, ik was 21 en hoorde op de radio dat, was, dat was vrouwen van kinderen houden. En zij willen kinderen krijgen, dan moeten ze stoppen met roken. Omdat het zo slecht is voor het nageslacht ook. Mm -hmm. En uh, ja, toen ben ik direct gaan stoppen. Maar ik wist niet waar ik mijn handen moest laten, mijn armen. Op de kleuterschool had ik geleerd zo voor elkaar te vouwen. Maar dan andere dingen nemen die lekker en gezond zijn. En hoe zit het met je gewicht? Nee. Mijn gewicht een paar kilo over het uh, maximum, zou ja, ik maar zeggen. Aan, aan vrouwen, mag je het eigenlijk niet vragen, maar ik doe het lekker toch? Hoeveel je, heb, Diana? Mm, 64, <laughs> 65. Oké, okay, en wat zou je willen wegen? En ik ben 61 lang nu, ik ben gekrompen. <laughs> en ik zou willen wegen een wow, kilootje of twee minder. Oh, dat valt mee. Dat toch? valt mee. Ja. Redelijk ja. tevreden dan? Nou, die twee kilo's mogen er ook wel af. Want wat, wat denk je als je jezelf in de spiegel bekijkt? Uh, ja, door. moeite voor. Niet veel tussendoorsnoepen snoepen. Doe en, uh, veel, veel fruit eten tussendoor. Dat is, uh, de manier. Heb je eigen, heb je radio nog aan staan of niet? Ja. Zou je die zachter willen zetten? Ja. Dank je wel. Maar je zei, uh, doe er moeite voor. Dat zeg je dan tegen jezelf? Afblijven. Je, je, je Heel zei, veel bij ingestelschap wordt twee keer iets aangeboden. Ja, ja. Ja. Um, maar um, je weegt een paar kilootjes zwaar. Dus, um, doe je dan wel genoeg aan lichaamsbeweging? Um, uh, of ja, absoluut eetje, Eet je ja. goed? Maar ik vind het ook allemaal lekker. Dus. Oh. Vandaar die twee kilo extra. Oh, en waar zit, waar, waar zit hem dat dan in? Wat, is, wat, wat zit er Tarje? in die buik? Tarje, ja. En de tijen, ja? wat, wat, wat ja. Chocolaatjes, bonbons? Nee, absoluut niet. Chips? Lekker eten, een keertje extra opscheppen omdat het wel ah. uh, goed smaakt. En, en dat is dan van jezelf? Heb je zelf gekookt? Ja, en ik heb uh, mensen om me heen die ook lekker koken. Dus ja, daar gaat het vanzelf hè. Ook zeggen van afblijven, maar ja. Soms dan, uh, dan geniet je er ook zo van. Dat is het punt ook. Ja, en, en, en, en wat is dan het gerecht waar je eigenlijk net iets te veel van neemt? Mm. Graag maaltijden. Gevarieerd groente, rauwkost. Ik heet ook heel graag uh, bij olijven. Mm -hmm. Dat maakt het brood een beetje soepel. En olijven zijn verrukkelijk, Dat ja. Maakt het brood soepel? Mm. Ola ja. De olie? Onder andere. Ja, ja, ja. ja. ja. Maar ook dus de, de substanties zelf. Ja, maar daar heb je ze eigenlijk net iets te veel van in huis, of niet? Nee, absoluut niet. Okay, maar je eet het wel nee. te vaak? Nee hoor, s morgens bij het brood. Ja, maar ja, je zegt. Eh, zijn wat lekker. Olijven die weer, ja, dus een soort uh, vrucht. maar toch ook, uh, ja, een beetje groente-effect hebben. Ja. Tomaten, Maar die twee kilootjes, Diane, uh, gaan die er nog af? Of heb je daar niet de discipline voor? Nou, ik, in de winter lijkt het me moeilijker, maar. Dan moet ik ook altijd een groter dragen aan, aan pantalons. Wat moet je dan, zei je? Een maat groter gaan dragen. <laughs> maar dan heb ik weer altijd de hoop, in de lente gaat het weer af. En dat is dan ook wel zo? Ja, ja. Nou, doe eens wat, Diane. Hoe doe je? Nou ja, dat zei je toch tegen jezelf? Als je, dat zeg je tegen jezelf de als je in de spiegel kijkt? ja. Ja, afblijven, ja. Ja, ja. ja. Nou, Diane, um, ik wens je daar heel veel succes bij. Ja, ik hoop dat anderen ook hier wat aan hebben. Ja, dat hoop ik ook. En uh, ja. mocht u nou luisteren en, en denken: ik uh, ben eigenlijk net iets te dik uh, en ik heb daar problemen mee, of ik vind het eigenlijk wel prima, bel 0800 1121 en dan praten we hier even in de uitzending. Che libro affascini il tuo cuore, e se ti perderai nell'abirinto di un amaro autore, mai puoi mai puoi piedi. Oh, Telefoon eroi, probabilmente a me tuo schiavo d'amore, ti divertirai. che traguardi vuoi farmi? Hallo Conte, en happy Feet, zoals hij het zelf uitspreekt. Sommige mensen lukt het niet echt om af te vallen. Um, of hebben er vanwege hun gezondheid, vanwege hun ziekte... bijvoorbeeld gewoon echt heel veel moeite mee. Maar er zijn ook succesverhalen, bijvoorbeeld dat van Leni. Goedendag. Goedendag, ja, Jij woog 90 kilo, je bent 1,60 meter. 60. Hoeveel weeg je nu? Ik, ik zit altijd rond de 53, 54 kilo. Dat heb je knap gedaan. Ja, inderdaad. Waarom woon je ik, uh, zoveel? Laten we daar even mee beginnen. Uh, ja, het, uh, het, is, het was er wat ingeslopen, denk ik. Zo van, uh, ja, op een gegeven moment dacht ik bij mezelf dat, ja, de ene is dik en de andere is dun en ik hoor bij de Mhm. Mm en daar en, had je vrede uh, mee? Uh, de de hele tijd wel. En toen op een gegeven moment dacht ik van toen werd ik 50 en. Uh, had ik uh, besloten om met mijn vriendinnen naar uh, Hoppa een, een lang weekend. En ja, toen dacht ik, dan moet ik in de sauna. En nu, ja, ik, ik, ik dacht, oh, dan ga ik me schamen natuurlijk. Dus ik moet er nu wat aan doen. En toen mm -hmm. was het 19 januari. En ik werd 14 maart 50. Dus ik had niet heel veel tijd. Want we zouden uh, 1, uh, 7 april weg. Zo. <laughs> dus ik dacht, dan ja, moet ik uh, een bolle dieet volgen. Dat is een behoorlijk uh, stok achter de deur. Ja, inderdaad. dus uh, Ik ben 19 januari dezelfde dag begonnen. En uh, we zijn in april weggegaan. En toen was ik 62 kilo. Hoe heb je dat gedaan? Wat voor dieet heb je gevolgd? Ik heb het uh, Cambridge dieet uh, gevolgd. Wat voor dieet is dat? Dat is uh, inderdaad uh, dan, ja, met uh, shakes en soepen en uh, reepjes. Mm -hmm. Maar uh, ja, ik heb het uh, toen gewoon heel goed gevoeld. Ik heb nooit een slechte dag gehad. En uh, nou ja, ik heb veel uh, gesport. Veel gesport, zei je? Ja. ja. En, en dat, dus wat... dat wierp dus zijn vruchten af. Ja, uh, is het want... resultaat blijvend? Blijkbaar wel. Ja, ik moet er zelf niet heel erg om denken om... Uh, uh, ja, om niet, uh, hem niet meer af te vallen, zeg maar. Oh ja? Ja. B want ben je dan nu nog steeds met dat dieet bezig? Nee, nee, nee. Ik ben gewoon gestopt. Ik heb uh, toen de datum gesteld van 30 april. En 30 april, datzelfde jaar dan. En uh, toen ben ik gestopt. En uh, ja, nooit weer aangekomen. Hmm. Maar waarom moet je dan uitkijken voor uh, ondergewicht, misschien wel? Nou, het blijkt dus dat ik, uh, waarom ik zo dik werd, ja, het is uh, echt, <lacht> misschien te gek voor woorden, maar het blijkt dus dat ik te dik werd omdat ik te weinig at. Dan moet je even dat uitleggen. kan dus ook. Dus de omgekeerde wereld. Dat moet je even uitleggen. Ja, ik, uh, hey, ik uh, at spores en uh, nou ja, ik werk uh, veel, dus uh, dan at ik s'avonds weer en verder at ik gewoon niet. Dus in principe at ik gewoon te weinig. Dus uh, mijn motor van, uh, hè, van het lichaam, die, uh, die werkte niet, want die moest steeds stoppen. En ik mm -hmm. zette alles om in vet. Mm -hmm. Dus nu mm. eet ik gewoon regelmatig. En uh, heb wel de dingen, net zoals uh, het meel kaas, de lijproducten, dat wel. Maar gewoon de gezonde dingen. Ja. Yeah. Oké, okay, ja, dat is wel interessant. Wat je zat, en ook iets nieuws voor mij. Ja, ja nou ja, toen, hè, ja, door, dat, door, want ja, ik werd ik, ik steeds maagder, dus hè, daarna, dus, dus, dan ga je naar diëtisten, en die vertelden dat verhaal. En dat klopt dus nu ook wel. Ja. En... He, dat, ik, dat de boten dus uh, gewoon steeds stopten en dat die alles weer omzet in vet. Wat ik binnenkreeg, zetten die om in vet. Zo werkt het lichaam dus blijkbaar dan. Ja. En nu dus, uh, nou, goed op gewicht. Um, ja. Kijk je op een andere manier naar jezelf? Uh, nou, je, het, het, uh, je moet heel erg aan jezelf, uh, uh, je eigen lichaam wennen. Je uh. weet nog steeds niet dat je, ja, dat je slang bent, zeg maar. Ja. Je uh, ziet jezelf nog dit. Je gaat nog steeds naar rekken. Uh, ja. met de grote maten. En als je jezelf in de spiegel bekijkt? Dan denk ik wel eens: ben ik dit. Het, het voelt dan misschien meer, bijna niet als, als je eigen lichaam? Nee. Maar hou je dan uh, van welk lichaam hou je dan het meest? Van het lichaam ja, nu van of dit. het lichaam van vroeger? Nee, van dit. Toch wel? Hey, ik, ja, ik kan natuurlijk uh, he, leuke kleren kopen, dat wel, maar. Ja, heel vaak denk ik. Ja, ben ik dit. En toen dus ook lekker naar de sauna. Toen je 25 nee, werd. <laughs> nee, ik ben er helemaal niet <laughs> in <niet> geweest. <laughs> Ga dan ook. Ja, maar dat nou. is er toen gewoon niet van gekomen. Dus dat was eigenlijk nog een soort <laughs> op hele verhaal. Zo, heel goed verhaal. en ik moet afpallen. En nog niet naar de sauna. Leni, dankjewel. Ik wens je een hele goede nacht. Oké, okay, bedankt. En goede uitzending dan... nog. Oké, okay, bedankt. Is, dit is de nacht. Goeienacht. Hallo. Goeienacht. Met wie spreek Goeienacht ik? Met Ricky. Ricky, hallo. Hallo. Ja, ik wil niet hard praten, anders maak mijn man wakker. Maar ik wil even reageren op die mevrouw die, uh, die zo net uh, opgehangen heeft. Ligt je man naast je? Nee, ik zit nu inmiddels beneden. Anders okay. was je wakker. naar nou, beneden <laughs> geslopen. <laughs> ja. Kon je niet slapen? Uh, ik wil even reageren op het feit uh, wat die mevrouw zegt van... Uh... Dat je ook te weinig kunt gaan eten en mm -hmm. dan toch niet meer afvalt. Mm -hmm. nou, ik uh, ja, kan eigenlijk bevestigen dat het klopt. Ik ben uh, nu een week aan het lijnen, ik ben anderhalve kilo kwijtgeraakt. Zo. En, dan... en uh, eigenlijk uh, ja, was ik een beetje bezig met zo maar niet zo heel veel eten, wel verantwoord, maar dan val je wel af. Mm -hmm. Nou, en dat, dat is eigenlijk uh, ja, bewezen dat het niet zo is eigenlijk. En hoe, wat was je startgewicht? Nou, ik, ik hoef niet zo heel veel kwijt hoor. Maar ik, uh, een paar jaar geleden ben ik gestopt met roken. En toen was ik ook heel veel aangekomen: 14 kilo. En dat had ik al gereduceerd door uh, een programma te volgen bij een sportschool hier. Ja. En daar was ik al behoorlijk mee afgevallen. En toen kreeg ik een. Uh, Ongeluk met mijn fiets, en toen werd ik weer wat zwaarder. Dan was ik een paar kilo aangekomen, maar die wilde er maar niet af. Dus ik zat op een gegeven moment toen ik stopte met roken, dan woog ik 81 kilo. Toen werd dat uh, 64 kilo. En toen werd ik, uh, of was ik gevallen met mijn fiets, een paar mm -hmm. kilometers erbij. En die vier kilo, die wilde er maar niet af. Hoe kwam dat toen dan? In ja, eh. Uh, Ah, het, uh, ik had nog wel wat problemen met mijn knie. Daar ben ik twee keer aan geopereerd. Dus ik heb heel lang gerevalideerd eigenlijk. Uh, weinig beweging. Ja, en daar was het eigenlijk door gekomen dat ik weer een paar kilo aankwam. Mm -hmm. En wat zijn dan de uh, dingen die je dan uh, uh, tot je neemt, die niet goed zijn voor je? Nou, ik ging op een gegeven moment toch wel wat meer smikkelen. Mm -hmm. En wat dan? Ja, chocolaatjes toch wel wat dingetjes die uh, ja, niet zo heel goed zijn. Nou, hoe gaat het dan nu? Je bent nu dus aan het diëten. Net begonnen. Mm, ja. Uh, hoe voel je je daarbij? Is dat, is dat moeilijk voor je? Uh, nou, nee, niet echt moeilijk. Ik, uh, ik eet, zoals ik net zei, uh, eigenlijk veel meer dan uh, dat ik gewend was. Ja. En toch die uh, volwaardige drie maaltijden. Ja. En, uh, ja, er zit bijvoorbeeld een lijst met twee tussendoortjes... en dat zijn uh, allemaal hele verantwoordige dingen. Ja. Dus, dus uh, je eet meer, uh, en maar vooral ook ja. een, een beter, gezonder. Ja. ja. En uh, elke dag uh, minimaal een half uur uh, toch iets aan beweging. Uh, fietsen, boodschappen doen, tas sjouwen Je wordt er niet zagrijnig van, huizen. van het lijnen? Nee, absoluut niet. Oké. Okay. En je partner, is, is uh, hij of zij er blij mee? Hij is het, hè? Eh? Uh, ja, die doet deels met mij mee, dus... Uh, oh, echt? Ja. En ligt hij nu te snurken boven? Ja, hij ligt te snurken. Hoort er ja. ook een beetje bij, hè, bij het overgewicht, vaak. Ja, nou, hij, hij moet gewoon lekker slapen, want uh, hij heeft zwaar werk. En, uh, ik wens je succes ik... met het lijnen. Ja, dank je wel. Dank je wel. Dank je, dag. Tot straks, na uh, vier uur, na het nieuws van vier uur... Dan gaan we verder met Dit is de Nacht. Tot zo.